Uh, wat is de plaats, was het hier een, een vraag gesteld, een goede vraag, um, Marco heeft gesteld, wat is de plaats, wat hij ons vertelde, dat de zielen verbleven, uh, het paradijs of de Gan Eden is de plaats, waar de zielen verbleven in Rust, ja, of in sereniteit. Uh, of de plaats van de zaligheid van de, de zielen, waar zij zaligheid hebben. Uh, waarom is daar zo en waarom is hier op aarde anders? De ziel wordt gestuurd hier op aarde als een mens. Um, geboren wordt, dan komt in hem, de vader en de moeder maken dan het lichamelijke gedeelte, en in hem komt een ziel uit, de, uit, die, uit het paradijs. Daar bevindt de ziel zich, zijn ziel zich in zaligheid, ja, in zo'n rust, berusting, misschien is het een goed goed woord. En dan komt de, de ziel hier op aarde, maar in rust, in berusting, maar in een bepaalde fase van de ontwikkeling van deze ziel. Want de zielen, dat is, die, die zijn oude zielen, oudere zielen, oude zielen, we noemen dat oude zielen, de zielen die al bestonden. Er bestaat zoiets als de zielen die al bestonden en er bestaan ook een kleine. Hoeveelheid zielen die nog komen op aarde, die nog niet bestonden. Hoe zullen we het erover ook hebben? Want we hebben geleerd dat niet alles werd eh, bij, toen Adam ge, geschapen werd. Adam had, wat, wat was ges, geschapen? Hij had alleen de rand van die. Naran alleen Nefesh ne Neshama van de Atsilut bevat en de wereld zo was gemaakt, alleen Naran. Maar de Khayen van de Atsilut, de Gar van de Atsilut, was nog niet geschapen. Dat, dat, must, dat heeft de schepper speciaal um, gereserveerd voor de speciale zielen zoals Arabicia hebben geleerd. Die moesten dan in de tweede fase van hun werk hier op aarde, moesten zij werken als partners in het scheppingsplan om nieuwe, herinner je nog, nieuwe hemelen en nieuwe aarde te scheppen, etc. Maar daarmee kunnen zij ook zijn in staat om, hun man komt zo hoog, zij zijn ook in staat om de zielen voor te brengen onder andere, ik zeg het zo even globaal. Dan kunnen ook de zielen komen op aarde die nieuwe zielen zijn. Dus die, die, die niet als het, natuurlijk niets nieuws is er, maar nieuwe werd opgewekt door de zielen hier op aarde die die al in de tweede fase die al de de eerste fase hebben vol, volbracht, de correctie van de zonde van Adam hebben ze al volbracht. En dan gaan ze in de volgende fase al eh, de mogen Gar aantrekken. Met andere woorden, de mogen van welk paradijs? Van het hogere paradijs, daar vandaan gaan ze zielen aantrekken en niet van het lagere paradijs. En daarmee komen dan ook zielen die nog niet geweest hier waren op aarde. En vaak zijn dat gigantisch sterke, krachtige zielen die, die, en er waren ook, die al waren ook hier op aarde. En die zijn er altijd in elke, in elke generatie. Zijn dat dat soort dingen? De zielen komen ook. Die krachtige zielen zijn. Die hebben niet nodig zoals wij, die van, ik zeg het wij. Neem ik aan dat wij allemaal dezelfde vorm hebben, want ook ik voel mijzelf dat ik ook dat uh, van het lagere paradijs kom. Dat, dat, dat wij hebben chassadim nodig begrijp je? We hebben papa en mama nodig, we hebben de warmte nodig, we hebben die chassadim nodig, de, dat menselijkheid nodig, et cetera. Terwijl. terwijl um, zij terwijl die zielen die van het hogere paradijs komen, die kunnen gewoon mogen aantrekken zonder eigenlijk, natuurlijk altijd moet het een beetje zoiets van het chassadim zijn, maar hebben zij die chassadim niet nodig wat wij nodig hebben. Eigenlijk. En daardoor, daardoor zijn zij geweldig krachtige zielen die enorme dingen kunnen voor elkaar krijgen en dat wij zien die niet, niet wie, we weten niet wie, wie dat zijn, maar dat zijn de zielen die, die die eizersterk kracht zijn, krachtige zielen zijn. Maar de plaats dus van het, de plaats zowel in het lagere paradijs als in het hogere paradijs is de plaats van waar de zielen zalig zitten, daar als het ware het is dus een verblijf waar zij genieten uh, van de wijsheden op allerlei niveaus, horen zij, horen zij betekent dat zij de communicatie hebben daar, waarbij zij mm, in eenheid verblijven. Ja, in eenheid met, met het hoger, met de schepper. En terwijl hier op aarde de ziel wordt gestuurd, om hier werk te doen. Eigenlijk, de ziel komt in, hier op aarde in, vanuit het lagere paradijs of vanuit het hogere paradijs. Komt hier op aarde, wordt ingebed in de mens om werk te doen. En werk te doen betekent dat het eh, nefes, We hebben altijd hier nefes, roeg en de shama. Ja, die drie, drie kilim. Ja, net zoals Ziran Pien. De heeft ook normaal geen hoofd. Dus hier, en dan is alleen maar lichaam. Zo is ook de mens. En dan... Uh, hier op aarde... moeten we werk doen. Wat betekent? Uh, Nevers wordt verbonden met het lichaam. Niet helemaal verbonden... dat het één uh, wordt. Want anders zou het zou dan zijn... als een mens verbrand wordt. Of... Gekrimeerd wordt. Ja, nefes kan je niet cremeren, dat is geestelijk. Dus, maar nefes is, is zeer aangehecht uh, rust op de, het lichaam. Dus nefes wordt zeer beïnvloed door het lichaam. Daar zit ook een dierlijk lichaam, dierlijk nefes. En dan boven de dierlijke nefes komt en goddelijke nefers, dat is al wat wij moeten, waar wij dus de hele naranjai moeten van de nefers weten te, te verkrijgen hier op aarde. En dan naranjai van de Ruach en dan naranjai van de shama Maar hier op aarde dus, het is werk. Het is, uh, het is niet uh, die zaligheid die er is in, de, in het paradijs. Rippe? is niet dat, maar de bedoeling is dat de ziel hier op aarde, aan de ene kant verbonden dat de ziel die zit in het lichaam dat de ziel moet verbonden, verbondenheid voelen met zijn bron ja, met die plaats van het eh, lagere paradijs of het hogere paradijs voor ons is het, zeggen we lagere paradijs en op de speciale dagen dan onze ziel van het, hogere, van het lagere paradijs wordt gebracht naar het hogere paradijs. En dan ontvangen we, daarom ontvangen we ook zo'n zo zaligheid op Shabbat of op die dagen van het nieuwe maandsdagen. Dat dit komt omdat het, de ziel is dan verplaatst van het lagere paradijs naar het hogere paradijs. En de verbondenheid bestaat altijd tussen de ziel... En zijn, en zijn wortel. Altijd bestaat die, die verbonden, verbondenheid. En wij, wij, wij kunnen die verbondenheid steeds um, dat, doen, toenemen. Steeds krachtiger maken. Door ons te richten naar de Jesod. In elke toestand richten ons naar de Jesod. Want de Jesod is de plaats wat, wat ook weer gerelateerd wordt aan de jesot van de hogere. Op die manier en alles ontvangen we van de jesot van de hogere. Ja, van de jesot van de hogere, dan de jesot, als we richten tot de jesot, dan is een hogere jesot, ver, ver, verbinden we ons met de hogere jesot, en de hogere jesot geeft allemaal goed, en allemaal goed geeft weer aan ons. Dat is wat betreft de, de plaats. Is een beetje dat ietsje iets, Klein beetje, want dat is, het is niet hier, nog niet de eigen is daarover, uh, uh, over de plaats waar de zielen rusten, ja? zaligheid is daar. Daarom ook is hier op aarde een ziel die zaligheid voelt, betekent op het moment wanneer men zaligheid voelt, betekent dat men direct verbonden is met uh, met zijn bron, met jouw eigen bron, daar in het lagere of in het hogere paradijs. Eigenlijk is het zo dat de beste houding hier op aarde, de correcte, de correcte houding hier op aarde, dus echt iets, iets wat alles moeten we richten, proberen naar de waarheid van binnen te leven is de beste houding hier op aarde is om voelen zichzelf uh, een vreemdeling op aarde aan de ene kant voelen we dat het voor ons is, het is aan ons gegeven hier op aarde ja, dat is onze plaats onze het? Ons verblijfplaats goed opletten aan de ene kant is het ons verblijfplaats hier maar dat waarbij, waarbij we ook moeten voelen dat de ziel is ook daarbij. De ziel en lichaam. Dan voelt het wel dat dit hier, dat is alles hier. Het geeft een gevoel dat dit alles is. En tegelijkertijd geeft het ons gevoel dat dit niet alles is. Ja of niet? Dus waarom niet alles is? Want de, de, de ware plaats van de ziel is in, in dat paradijs. Ja, of in het lagere paradijs, of in het hogere paradijs. Daarom hebben we twee plaatsen eigenlijk. Ons lichaam, goed opletten. Ons lichaam behoort tot deze wereld. Dat is zijn aard. Ons lichaam wil genieten van deze wereld. Wil graag het zonnetje, dat het zonnetje schijnt. Wil, wil lekker zalven. Ja, wil een zalfje hebben op zijn huid en tijderheid, alles wat te maken heeft met, met het aard. Het Terwijl ons, onze ziel heeft zijn verblijfplaats, het ware verblijfplaats, is het paradijs, dus het hogere, lagere paradijs, wat wij noemen dat. Dat is de plaats, dus wat, wat is, is the, de plaats, waar is deze plaats? Men begrijpt het, natuurlijk moeilijk kan men dat begrijpen, men denkt altijd dat het ergens een plaats bestaat wat er is, het is net zo als de plaats, virtuele plaats als men uh, kijk, de golflengtes we hebben gesproken, herinner je nog als je een, een hogere frequentie heeft, dan kom je in, ook in jouw, in, in jouw waarneming, met een fijnere vorm van realite de realiteit. Ja of niet? De dus steeds je kan een hoger, krachtiger eh, plaats ervaren. Dat is ook de plaats in het geestelijke waar het paradijs is. We hebben gezegd, er is een plaats waar alle materie eindigt. Ja? waar geen materie meer is en daar is nog de structuur van het geestelijke, daar is ook dan de plaats, wat heet ook het lagere paradijs hoe is dat zullen we misschien leren we hopen dat wij zullen leren um, het huis van het gebouw van uh, niet het gebouw van de poort van de van de intentie daar zullen we echt veel leren meer over de zielen we dat. stap voor stap, het is een klein document we zullen het wel leren, het komt wel maar dat is dan ergens dat is dan, we zullen zien wat is dan, welke plaats is dat het, het lagere paradijs is dan de bina bina van de malchut de van de asia zo so, grof genomen Bina, dus, dus altijd Bina moet het zijn, Want dat is de verbondenheid met de Bina van de Malchut, de Malchut van de Asië dan weten we een beetje waar het is dus niet Malchut de Malchut van de asia, maar Bina van de Malchut, maar de Malchut de asia. en het hogere paradijs is is uh, absoluut. dat is ja, dus en we zeggen... Bina van de... malchut van de absolute. En... Eigenlijk... De, de wereld Ezzelot. En wat wij hier hebben... Leren wij dat... De zielen, die hogere zielen... Die verblijven dan in het hoger paradijs. Dus dat zijn de zielen die rijken omdat zij al in het zilut zijn, hun natuur is in het zilut. dan rekenen zij al tot de attic van de, van de, het zilut. Okay? Daar is misschien niet zo dat het alleen maar, maar goed. de absolute is een hogere paradijs. We zullen zien hoe waarschijnlijk de hele absolute is, maar dat hele wereld, de hele wereld, het heeft geen massachim. Ja, het is geen massag. Het licht daar komt alleen uh, van de hogere naar de lagere door openingen, door vensters, herinner je nog? Door vensters, door openingen. Maar geen in het ziluut is er geen, zijn geen massachim. Wij spreken van massachim, maar, maar de eerste, eerste massach is alleen in de, de malchut van de, de wereld Zilut. Dat is de eerste massach tussen de atsiluut en de bria. Maar in het zilut is er geen massachim. Ja, het is alleen openingen, vensters van bijna of een afstand. Door de afstand wordt het geregeld dat het vermindering van licht komt. Verminderde licht komt van een traptreden naar een ander, et cetera. Nou, de volgende pagina, Kuf Yud Gineh. De eerste regel van de tekst van de zoger zelf, en nu gaat hij verder. Koeft tet, wat tet. Dus hij gaat verder, zie je, hij gaat verder met zijn uh, man, met zijn bevattingen en. Ik weet niet, ik ben benieuwd waar hij eindigt ja? wat het einde is. Het is dus altijd nieuwsgierigheid is bijzonder belangrijk in het geestelijke. Dus niet weetgierigheid maar nieuwsgierigheid. Juist is is erg goed voor het geestelijke. Weetgierigheid, weet weet weet, weet, weet, weet hè? Bestaat het niet? Nee, niet. Oh, niet. Nee. Nieuwsgierigheid. <laughs> <laughs> <laughs> ja, <laughs> yeah, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is, uh, is, is ook iets waar. Uh, maar het is nieuwsgierigheid, ja, dat je wil weten wat het wat verder is. De eerste regel. Ot kout kouf, ot kouf tet. 109. Hmm. negat bnei Adam da gan. Eeden deletata. De holt, sadikaai, taman, kaime, tvei, barucha, deitlabe, balavush jakar. Kegavna, de Diukna de haj alma. Veta, ihu, negat, dri, bnejadam. Bahoe, die Juk naar de Bnei Adam de Hai Aylmerkund. Nu gaat u ons vertellen meer, meer over die uh, gan Eden, over the dat paradijs, hoe dat in elkaar zit. Let op, de eerste regel. Neget Bnei Adam, er bestaat zo'n vers, ook daar staat het, tegen de. Mensen tegen de zonen van de mens. En hij neemt dat stukje, dat fragment uit een vers. En ook de van de psalm, neem ik aan. En die zegt daar, da eden eiden deletata. Dus dat, dat, dat wat, gezegd, wat gezegd wordt in het, in het, in het, in het vers tegen Adam tegen de zonen van de mens, of tegen de mensen. Wat betekent dat? Hij zegt: dat, dat is het lagere paradijs. Het paradijs van beneden, letterlijk. Het lagere paradijs. De hoolze dikai taman alle dat alle rechtvaardigen staan daar. Twee, Veruach deit Labesh Balavush Yakar. En de Ruach is ingebed in een, let op wat en de Ruach is ingebed in een duurzame bekleiding. En we weten, die duurzame bekleiding, dat is de Chassadim, dus in het lagere paradijs, allemaal bekleed zijn zij in de Chassadim. We, we die ook naar de Alma en het beeld, hun, hun beeld, hun portret letterlijk. Dus zij zien eruit, het beeld er van hen is, net zoals in die, deze wereld, zoals in, deze, zoals in onze wereld, die, die, die rechtvaardigen zijn. Hetzelfde beeld hebben zij daarin, in het lagere paradijs. Veda ihu negat ne Adam. En dat is wat gezegd wordt. negat bene Adam drie. Tegen de. Eh, tegenover of tegen de mensen. De zonen van de mensen. Of de mensen. drie na, vanaf het derde, derde punt. Derde, derde, vanaf het derde woord. Bahu. Wat betekent dat? Het staat geschreven dat tegenover. Het als tegenlegger tegenover van de mensen. die Jukna, dat betekent dat het in hetzelfde beeld, in hetzelfde gelijkenis, van zoals de mensen in deze wereld zijn. Op dezelfde manier staan zij daar in het lagere paradijs. We zullen zien wat het betekent. Dat. Drie naar de punt. kijken met de man. Uparhe ba avira fir, Metivta taderachia, ba hugan eidendele eila. Uparhe, we stachjan Ve'tale nahare, vijf afarsamona dagja, venachte besharan de tata. vertel je over die zielen die daar zijn. Uh, we kijmen te man en zij staan daar we oparge en zij vliegen uh, daar, beavieren in, in het lucht in de lucht vier we salken en steigen op, legometief te de rakia, naar de, naar het leerschool school van het of van het uitspansel, Bahahu Gan Eden de Ela naar dat uh, hoge paradijs. Upargei, en zij vliegen, we is Tagayan, en zij wassen zich, of zij zwemmen, betale na in door met de dauw, talet is dauw, met een dauw. Van, in het dau van. De rivieren of stromen van Afarsamon, Dagje van een dunne eh, Afarsamon, van zo'n zeer guur, een geweldige, lekkere, speciale guur, eh, er bestaat zo'n eh, olie, zo'n zo dunne, zo'n zachte, fijne olie, dat heet Aforsamon. Dagje betekent dunne. We nachten en zij dalen af, we scharen de taten en verbleven uh, beneden. Even, dat is de vertaling van deze oort deze, deze en de vertaling daarvan. En nu gaan we kijken naar, naar Hasulam. De rechterkolom, de eerste rechter. Uh, de referentie wordt koef tijd 109. het benij Adam. Dus dat stukje van het vers tegen of tegenover de zonen van de mens. Benij Adam betekent in het algemeen uh, mensen. Maar letterlijk de zonen van Adam. Want wat betekent mensen? De zonen van Adam. De zonen van Adam. Adam was de eerste. Letterlijk, hè? Adam. De eerste mens. En de zonen van Adam, let op. Hij zegt, de zonen van Adam. Het is niet toevallig dat het staat, de zonen van Adam. Wie weet, wat ik had net, net over de zielen vertelde. Ik, over de oude zielen en de nieuwe zielen. Bnei Adam, dat zijn de oude zielen. Natuurlijk, zie je. daarom wordt het gezegd. Soms staat het dat, soms staat het. Eén, soms zoger er gebruikt één begrip, of ook in de Torah. Maar soms wordt gebruikt dat woord, dat, de, deze combinatie, of dat samenstelling van Bnei Adam. Dus de, mens, de zonen van de mens. Of men vertaalt het gewoon letterlijk van uh, mensen, hè? De, men, de, de zonen van de mensen, vertaalt men dat goed. Uh, Mensenkinderen of zoiets. So uh, uh, Mensen huh? Ja, zo. So, uh, nee, Mensen nee. Zon. Maar dat is, maar dat, maar, kijk, kijk altijd naar de, naar de, naar de, naar de hele getal, hoe dat hier zit. Benei Adam, de zonen van Adam. Letterlijk, dus. betekent die oude zielen. En de oude zielen betekent die, die komen altijd. De bron van hen is waar vandaan? Van het lagere paradijs. Precies, van het lagere paradijs. Dus allemaal hebben ze dan chassadim nodig. Net als de mens in onze wereld. Right? Dus in het lagere paradijs is er chassadim nodig. Wie de ziel is van het lagere paradijs, heeft chassadim nodig. En in, ook in, de, in deze wereld hebben we altijd chassadim nodig. Right? Alleen... We Adam, dus tegenover of tegen de zonen van Adam, tegen de mensen. Dubbele punt. Ze hoe Gan Eden zullen maten. Hij gaat ons dat uit, uh, eerst vertalen, vertaling van Hasulam. Dat is het Gan Eden. Dus Gan is uh, hoofd, Eden is van Eden. Ja? that is et paradis van beneden. Twee, mm -hmm. shikolat, sadikiem om dim sham. Dat alle rechtvaardigen staan daar. Baruah, amit labesh balavusha Karlatop die die standar uh, ik zou dat kommetje de komit, komit weg In de regel twee. Dat alle alle rechtvaardigen staan daar. Hoe staan ze daar in het, paradies, in het lagere paradijs? Baruch in de roog, en roog is altijd, wat is roog? Hassadim, ja of niet? Roog is Hassadim. In de roog, dat ingebed, die ingebed is, uh, drie balavouishjakar, of roog, ik kan niet zeggen dat dit hier niet Hassadim is, maar baroach in het ge in de geest, dat. Uh, Ingebed is in een in duurzame bekleding, een duurzame kleding dus wat wij noemen dat uh, orhasadien. Kyoto ofan, zoals so, so Kyoto, zoals so die, ofan, ofan is een for, soort net zoals zo'n engel in de in wereld asia wat sura en het beeld, Shahjubau Lamazé, a Ofen, sorry dat is niet ofan, maar Ofen, dat heb for, ik verkeerd gezegd, dat Kyotoha Ofen op dezelfde manier, neem me niet op dezelfde manier en in hetzelfde beeld, Shahjubau Lamazé zoals ze waren in deze wereld. Hoe kan je dat, hoe wat bedoel je daarmee? Hoe kan je dat, de, hoe, kan, hoe kunnen daar de zielen daar staan, in het lagere paradijs, in hetzelfde vorm, in hetzelfde beeld, zoals ze waren in deze wereld? Nou, wat kan je zeggen? Het is geen lichaam, ja, ze staan daar niet in het lichaam. Maar welk beeld is er daar? Over welk beeld wordt gesproken? Nu, over dat beeld wat hier op aarde van binnen de mens was. Ja, of niet? Van hier, van binnen, hoe wij ervaren dingen van binnen, onze ziel. Dat blijft leven. We dat, hebben, dat alleen dat fysiek omhulsel zich gaat weg. Maar hoe wij ervaren dingen, dat hele structuur... Dat staat daar dan in het lagere paradijs precies in hetzelfde de de beeld. Begrijp okay, je dat? Dat is hoe die herkennen, hoe de mens. Daarom wordt ook gezegd: de torah zeggen dat bij de opstanding uit de doden iedereen, let op wat ik zeg: iedereen zal precies weten, iedereen zal, zal zien, iedereen dat bij op de opstanding uit de doden, zal ieder zijn eigen lichaam zal weer verkrijgen, zodat so niemand kan zeggen dat het niet ik ben. En wat betekent dat? Het betekent ook dat het die waarneming van, van de mens, alles wat jij hier op aarde als het ware hebt, van binnen ervaren, bewerkstelligd alles, dat in dezelfde, hetzelfde beeld komt dan naar het uh, naar het paradijs. En alles gaat zich alles. hoe gaat het gebeuren? Jij hebt neefjes roach en shama. Ja, ja of Hier op aarde. In jouw incarnatie. Dan. Uh, jouw ja, neefjes bekleedt. jouw ja, neefjes goed opletten. Dus dat is Ari wat ik Dus jouw neefjes dat hier is. op aarde. Elk moment, en überhaupt, en zo in het algemeen ook, als een mens verlaat, als de ziel verlaat de, deze wereld, maar elk moment is het nefus, jouw nefus, bekleedt jouw nefus, de bron van je nefus, de, de wortel van je nefus, in het lagere paradijs. Heb je dat? Dus jouw nefus bekleedt. Of heeft, bekleed, ik bedoel, als het bekleed, dan is het, heb je een volledige, dan kom je als het ware tot het lagere paradijs in je waarneming. Dan heb je, je in zaligheid, dan is het, jouw nefes is bekleed, jouw nefes hier op aarde bekleedt jouw in, in het lagere paradijs. En jouw roer die bekleedt ook de afdeling daar. Speciale afdeling, dat is niet alleen, die zijn allemaal verbonden met elkaar, maar er bestaat speciale afdeling voor de roeg. Voor de Dan jouw roeg hier, die bekleedt jouw eigen ziel, waarin de roeg de van jouw roeg, aan de wortel van jouw ziel, in het lagere paradijs. En ook dezelfde, jouw neshama bekleedt ook, het uh, is, is nog hoger, nog een verdieping hoger. En ze bekleed dan daar ook de. De wortel. De nefers, de shama van jouw wortel. En ook daar zijn ze allemaal verbonden. Nefers, nef roach en de shama verbonden zijn met elkaar. Dat is wat hij ook ons vertelt. En jou. En zoals so, je ziet hier op aarde. Van binnen. Eh. Uh, jouw nefensroge neshamah, zo precies hetzelfde is daar, wat hij zegt, jouw omhulsel, wat hier op aarde is, is die omhulsel, dat omhulsel daar, dat is wat hij zegt, dat dit net zo in hetzelfde beeld, als hier op aarde. Maar binnen zit wel, jouw ware, jouw uiteindelijke, drie drie elementen nefes rochende shama zoals die ja, zoals die zijn in de andere wortel, zoals die zijn ook in hun volmaakte toestand maar de, wat jij hier bewerkstelligt dat is dan iedereen begrepen dat jouw drie nefes, en de shama hier, zoals je hier op aarde zijn dus niet jouw lichaam maar wat van binnen is dat bekleedt die de ware, jouw ware, neffesroogende shama, die daar aan de bron zijn. Die jij hier op aarde nog niet hebt uh, kunnen ontwikkelen, als het ware, in, je, in jezelf. Het beeld bekleedt eigenlijk. Het beeld, ja precies, dat beeld van hier, wat je hier bent op aarde, dat bekleed, die, dat is wat hij zegt, dat het... Uh, dat zij de rechtvaardigen staan daar in hetzelfde beeld zoals in deze wereld. Maar van binnen hen natuurlijk zit de ware, de volmakte, de volmakte, en shama. Ook bij ons dat, maar wij ervaren dat nog niet, bij ons is ook precies hetzelfde, van binnen ons is ook hetzelfde, maar bij ons is een reflectie van die, van die ware, de shama, die bevinden zich in, van mijn bron, van mijn ziel, die bevinden zich in het lagere paradijs. Alleen moet ik steeds meer en meer daaruit aantrekken naar mezelf, om die overeenkomst tussen mijn beeld, wat in mij is, ja, van nefesh rochne shama in overeenstemming te brengen met, met de ware nefesh shama die in het van mijn de wortel voor de wortel vormen van mijn ziel en die staan die zijn in de, het lagere paradijs begrijp je dat is allemaal alleen verbondenheid hoe de plaats via de ervaring via de, via de verbondenheid, innerlijke verbondenheid, nergens anders, we komen nergens anders, alleen via de innerlijke, het innerlijke streven naar die overeenkomst. Dat is het, dat is waar, en wanneer kan je zeggen, wanneer je kan zeggen dat jij, dat jij verbonden bent, in, of met nefes, of met roog, of met neshama, met jou, met één van die drie, of met twee, met drie, of met alle drie uh, van die van jouw bron uh, in het lagere paradijs. Wanneer? Wat is, het, wat is dan het kenmerk? Hoe kan je dan ervaren dat? Wanneer kan je dat zeggen? Wat is het teken hier op aarde? Dat jij, op dat, dat jij kan zeggen, oh, nu ben ik verbonden met mijn bron van mijn ziel. In het, in het lagere paradijs. Kan betekenen dat jij moet overeenkomen naar eigenschap. Hoe bevinden de zielen zich daar? In zaligheid. Ja, in, in rust. In sereniteit. Dan betekent wanneer jij ook ervaart sereniteit. Dat betekent alleen dat dat is voor jou een teken dat jij volledige verbondenheid hebt. En dan voel je dat op die momenten voel je niet. Het hoofd apart. dat het hoofd zegt dat. En het lichaam zegt dat. En het tong zegt dat. Op dat moment heb je geen onderscheid meer. Op dat moment voel je alleen maar je lichaam. Je voelt op dat moment je hoofd niet. Het is, alles is doordrongen door het licht. En je voelt het alleen maar licht in jezelf. Je voelt eenheid met, het, met de aarde, met alles, met de hemel, alles voel je. Want jij bent dan vol op dat moment. Dat is de volheid, dat is de heel zijn wat... Dat is het enige heel zijn wat het, um, wij kunnen ervaren. Dus jij en jouw ziel, jouw bron van de ziel, in, de, in het lagere paradijs. Dat, dat, dat is wat vereist is van de mens. Maar daarna komen nog meer dingen. Robby Abba, en die zagen het licht van een matje komt. Ja, die gingen verder, daarom zeg ik het. Maar precies. met welke waarneming... De... Dat, dat is verder, let op. Dat is wat ik, wat ik... Kijk, wat wij zeggen, dat, dat is het ultieme wat je moet doen. Dat is het dat is ultieme, het minim, minimum aan het ultieme. Dat is het minimaal wat wij moeten doen. Wat, dat is het ervaren van het oneindigheid, van de oneindigheid, van liefde, van uh, volmaaktheid. Dat is dat. Dat is de stap, dat is de eerste stap die wij moeten doen. Dus de, tot, Om te komen tot absoluut, tot, de, uh, tot, tot je verenige jezelf met de bron van jouw ziel. Dat betekent dat jij op dat moment, dat jij jouw nefers, jouw roach en de shama, die bekleidet dan jou, jou van hier, van deze wereld. Alles wat jij hebt gedaan hier op deze wereld, wat je hebt bewerkstelligd, dat dat bekleedt, nevers, shama en roeg van jouw volmaakte toestand in het lagere paradijs. Dat is wat jij hebt gedaan. Dat staat dus al klaar eigenlijk. Dan, nee, dan ben je klaar, dan ben je klaar uh, in zover dat ben je eigenlijk, uh, eigenlijk ben je klaar, je kan zeggen, maar ben je, ben je klaar, of misschien wordt het jou meer gegeven, maar dat is het. Minimum wat je moet hebben. Waarom minimum? Je weet niet waar jou precies wat... De, zijn, kijk, er zijn altijd de wegen om nog meer te hebben. Ja, om nog meer door te komen, nog hoger te komen dan de bron van jouw ziel. Dat komt, dan komt dan de tweede fase van... Uh, in jouw persoonlijke, in het bijzondere, jouw tweede fase... Dus niet de tweede fase bijvoorbeeld, hoeft niet precies per se te de tweede fase zijn van die speciale zielen zoals Rabbi eigenlijk die dan gaat nu de zonde van Adam, die gaat verder nu uh, gar aan te trekken, algemene gar, ja algemene, herinner je nog, algemene gar van de absolute aantrekken. Dat hoef je misschien niet te doen, het is misschien aan jou niet gegeven, het is niet belangrijk, maar het is, het is niet het, het, jij zal dan zien wat verder aan jou gegeven wordt, op dat moment niemand meer kan jou leren op dat moment als je komt tot de bron van jouw ziel, dan word je al gestuurd zelf, al dan heb je geen leraar meer nodig, je mag wel wat leraar hebben, maar bedenken, dan kan je al dan heb je de kilim en dat is wat, het, wat de hele bedoeling is, dan heb je niet geen andere nodig dan heb je de teta-teta-relatie opgebouwd, je? want jouw, lage, jouw ziel in de bron van jouw ziel in de la en het lagere paradijs is verbonden ook met het hogere paradijs. En het via de hogere paradijs is verbondenheid met de zielen en de plaats van Atik. Wat heb je dan nodig? Heb je niemand absoluut nodig? heb je? Op dat moment kan je zelf alles doen. Je kan gewoon ervaren, je kan met jou, via jouw kilim al, al die verbanden leggen. Jij doet de man omhoog. Jij je verbindt jezelf, je verbindt jezelf eerst met jouw bron van jouw ziel in, de, in het lagere paradijs. En daaruit zal je zelf zien verder wat dat jij gestuurd zal worden in de en dan, het is het jouw eigen ervaring wat je verder gaat. Maar dat minimum moet je, dat is het minimum wat wij moeten doen. Okay? En dan ga je verder, verder gaan, er is altijd verder beweging, verder naar een hogere, naar een hogere plaats. Want dat kan zijn, dat je weet het niet. Dat kan zijn, dat want de ziel kan kunnen komen van verschillende plaatsen. De ene heeft bijvoorbeeld, de ziel komt van, uh, je soort van de Malchut van de Asia. Ja, dat is niet allemaal van het Zilud. Natuurlijk alles komt van het Zilud, maar de zielen zitten dan, de bron van de zielen, de, het paradijs is hier, maar ik bedoel, in het, wat we noemen dat de bina van de Malchut de Malchut, dat is het paradijs. Lagere paradijs. Daar verblijven <lacht> ze allemaal. Waar dat Maar dan boven zijn er nog meer zoveel meer te doen? Okay. Het kan zijn bijvoorbeeld dat. Laten we verder gaan. Gaan we niet hy hypothetisch doen. Wij gaan verder. Nee, huh? <laughs> oh, Oké, okay, maar dan is het. Kijk. kijk. Nee, maar dan nee, nog even.